Zeker over wat er komen gaat. Of een mens die zeker weet dat God bestaat.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 we've been delivered by his hand and brought to the place we now stand love is patient love is kind love comes through every time always protects hopes and trusts keeps on believing and it never So in my life, I have seen so many things, But nothing has touched me so deep inside as when I see Jesus.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 Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In een cacaofabriek in Wormer in Noord-Holland woedt een grote brand. Het is nog niet bekend of er mensen in de fabriek zijn. Diverse brandweerkorpsen zijn uitgerukt. Rond 8 uur vanavond sloegen de vlammen uit de schoorsteen, maar inmiddels is het vuur van buiten niet meer te zien. In 2003 was er alcoholbrand in een opslagloods van de fabriek met cacao. Het duurde toen dagen voordat het vuur in Wormer was geblust.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 En gezegd dat de partijen in de staat van elkaar gescheiden zullen worden. Ook zei hij dat de aanstichters van de ordeverstoringen na de val van Ben Ali zijn opgepakt en dat er hard gewerkt wordt aan het verbeteren van de veiligheid. President Obama heeft op de tweede dag van het staatsbezoek van de Chinese president Hu opnieuw de mensenrechten aan de orde gesteld. Op een gezamenlijke persconferentie zei Obama dat hij.